De explosieven die de politie aantrof na een brand in sneek blijken opgegraven munitie te zijn. De vondst werd gisteravond gedaan na de brand in een flatwoning. Er kwam veel rook vrij en daar moesten ook bewoners van omliggende huizen naar buiten. Tijdens het ontruimen van een woning naast het huis dat in brand stond... werd een hennepplantage en explosieven gevonden. Die explosieven zijn volgens de eigenaar van de woning met een metaaldetector opgespoord. Ze zijn door de EOD onderzocht. Vier mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.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 Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er een vertraging op de a 10 Ring Amsterdam... tussen af het Watergrasmeer en Durgedam staat 4 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding, twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een zeer goedemorgen vanuit de studio uh, aan de Tolweg. Het is vandaag 24 oktober en een mooie zaterdag... hoewel het zou nog een beetje gaan stormen en de wind trekt aan. Um, waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het vandaag hebben met Dick Hulsenbos over ondernemersbelangen Zandvoort. We gaan praten met Walter Sans over zijn uh, fotografie. 25 jarig jubileum als fotograaf. Uh, Wouter Werker van Sportservice no van Zandvoort gaat praten over sporters met beperkingen. En in de tweede uur gaan we praten met Tisha Lijnsaart van het Rode Kruis. En in de rubriek Hoe is het nu met... Jerry Kramer. Bon makelaar hij nieuw in Zandvoort. En we gaan praten met Hans Jansen. De techniek wordt vandaag gedaan door Pim Groof. De muziek is gedaan door Kordraaier. De redactie door Gert van Kuik. En mijn naam is Ben Zonneveld. Als het goed is hebben we weer aan de lijn. Meneer Hulsbos. goedemorgen. Goedemorgen, Dick Hulsenbos. <laughs> ja, Dik. Ja, uh, uh, dik ja. OBZ uh, bestaat nu ja. een aantal, aantal jaren. Hè? Uh, ja. hoe, hoe is het nou met het OBZ? Uh, ja, de club, club ondernemersbelang en zandvoort uh, die bestond al die vier, vijf jaar. Ik ben er zelf drie jaar geleden bij betrokken geraakt. En uh, we hebben er langs de koepel van ondernemersverenigingen in Zandvoort gemaakt. En, en nou, we zitten uh, heel regelmatig met elkaar aan tafel. Zodat alle ondernemers en alle ondernemersverenigingen gezamenlijk uh, aan het product Zandvoort werken. Ja. En Ja, dan ja, ben ik wel voorzitter, maar ik vind uh, dat gaat wel uh, redelijk goed. Ja. Hey, in, het, uh, in het begin. Van jouw uh, voorzitterschap er waren niet alle ondernemers aangesloten hè, bij uh, nee. de OBZ. Hoe heb je ze nee. kunnen overtuigen dat het toch belangrijk is om één gezamenlijke vereniging te krijgen? Uh... Nou, eerst toch gewoon met elkaar te beginnen en ook uh, laten zien dat je resultaten kan bereiken. Dat je gemeenschappelijk verder kan komen dan dat iedereen individueel aan de gang gaat. En langs kwamen er steeds meer partijen bij. En daarbij is ook wel nog een voordeel dat ik redelijk neutraal ben. Dus ik kan ook gewoon mensen proberen te overtuigen van het nut om erbij te komen. En zo kwamen inderdaad de bedrijfsterreinen, wat eigenlijk ook nog een hele nieuwe tak van sport eigenlijk is in Zandvoort. Die zijn toen bijvoorbeeld bijgekomen. Ja, die, die, die zat redelijk apart. En ja. uh, inderdaad, door, door jouw onafhankelijkheid uh, is ja. dat erbij gekomen. Maar nu, um, toch vraag over het, het werken zo. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk een aantal partijen die uh, niet dwars liggen... maar toch verschillende belangen hebben. Hè? En dan ja. noemen we bijvoorbeeld de standplaatshouders... Uh, tegenover de, de strandpaviljoenhouders en over de pacht en zo. Ja. Ja. Die zitten ook allemaal in de club. Hoe, hoe werkt dat? Ja, nou ja, kijk, het, uh, eh, ondernemers zijn op andere manier natuurlijk ook collega's. En op andere zijn ze ook wel een soort concurrent. Maar dat mm -hmm. vindt ook in de vereniging natuurlijk plaats. Maar je moet toch overtuigen met elkaar van... Uh, misschien als je wel dingen met elkaar deelt... dat het toch uiteindelijk beter is uh, voor jezelf. Dus je moet toch uh, ja, inzichtelijk maken van waar staat de een voor... waar staat de ander voor en waar zit het compromis tussen die uh, twee partijen. En dan kom je een hele eind... Kijk, uiteindelijk is elke ondernemer natuurlijk ook gewoon uh, voor zichzelf bezig. En voor concurrenten, dat is prima. Maar we moeten gewoon overtuigen dat ze met elkaar soms verder kunnen komen. En dat, is, uh, nou, dat, dat, lukt, uh, dat lukt wel. Maar natuurlijk zijn er tegengestelde belangen. Ja, mm. dat, is, dat is logisch. Ja, die, uh, die belangen die, uh, die werden vroeger gewoon één op één met wethouders uitgesproken. Hè? Iedereen ja. in Zandvoort loopt gewoon naar de wethouder en punt. Dat, ja. dat is nu niet meer. Jullie voeren nou als uh, ondernemersbelangen Zandvoort het overleg? Nou, ja, laat ik zo zeggen. We zullen helemaal niet zeggen dat uh, verenigingen dat niet mogen doen. Maar wij hebben het nu georganiseerd. dat We vier keer per jaar ook met al die verenigingen samen met uh, de gemeente praten. <tied> maar als iets specifiek over een, bepaald, uh, in een bepaalde vereniging speelt. Bijvoorbeeld de Ja, dan is ook gewoon rechtstreeks contact. Dat gaan we niet overnemen van ze. Dat hoeven we ook niet te doen. Maar het, heel, het is heel goed. En dat probeer ik ook elke keer. Dat we het eerst zelf met elkaar eens zijn. En dat we dan naar de gemeente gaan. Dat is natuurlijk het beste. Als je het al uh, als ondernemers uh, gezamenlijk eens bent. Ja, dat, uh, dat, dat scheelt een hoop in de vergadertechnieken ook. Ook dat en ook gewoon, ja. En anders kan je zoals dat, dat uitgespeeld worden. En dat moet je mm -hmm. helemaal niet willen. Nee, en dan dat, moet je zeggen, nou, dit, dit is... En je staat ook sterker dan als je het allemaal vindt. Was dat niet een beetje de tactiek van vroeger? elkaar uitspelen? Uh, dat weet ik niet. Want <lacht> ik was het toen nog niet. Maar ik heb een idee dat dat soms wel is gebeurd. Dat, dat moet je ook niet doen. Kijk, uiteindelijk zal je ook wel, als je met elkaar praat over uh, belangen wel eens een keer, uh, nou, dat je niet helemaal 100 haalt, oh nee. dat, uh, dat komt natuurlijk voor. Maar dan moet je gewoon ook bereid zijn, nou, maar met dit gaat het ook goed lukken. Ja, een goed, een goed compromis is beter dan ze uh, in ruzie weglopen. Ja, absoluut, absoluut, want dan kom, je, dan kom je er helemaal niet. Nee, hè? en nou, uh, zijn er in Zandvoort op het moment meerdere werkgroepen uh, bezig. Ja. Uh, hebben die ook contact met het OBZ? Hè? Bijvoorbeeld ja. over verfraaiing van panden en, en, en, en leegstand? Ja. Ja, ja, ja, nee, want die komen allemaal weer voort, eigenlijk uit OBZ. Gaan we daar in de werkgroepen, want we hebben die mensen komen straks misschien wel uh, te spreken. We zijn bezig om te kijken naar een ondernemersmanager. En we spreken een aantal dingen met elkaar. En dan gaan we zeggen, nou, wie, wie doet er dan verder mee om over dit specifieke onderwerp door te praten? Zo is het inderdaad het actieplancentrum. Dat gaat in over verfraaiing van de panden. Nou, dat is die koppelen ook terug het OBZ waar ze mee bezig zijn. Ja, die, uh, er zitten bijvoorbeeld de ondernemers uh, uh, van de Laan en, en Tromp... dus de, de, de OVZ en uh, de vastgoedeigenaren ja. zitten daarin. Ja, ja. Uh, is het zo, zo slecht gesteld met, uh, met de leefstand? Want ik heb zelf een rondje door Zandvoort gemaakt... maar ik kom niet verder als een stuk of tien. Nee, nee gelukkig, gelukkig valt het op dit moment nog wel mee... Uh, want er is altijd wel wat leegstand, mm -hmm. dat zal er wel zijn. Maar, uh, laten we wel even wezen, uh, er komt een heel zwaar uh, half jaar winter aan, hoor. Uh, met uh, het wegvallen van de vraag. Dat is, in Zandvoort zal het nog iets minder zijn dan in andere steden. Hè? Want je hebt veel je eigen bevolking. Maar met name in de shoppingwereld zal er nog wel iets gaan gebeuren. Dus ja, ik kan beter uh, vooraf goed erover nadenken dan uh, laten te zien dat je te, laa dat je te laat bent. Ja, nou de horeca zit ook uh, bij, uh, bij Ondernemers Belangen Ja. ja. Uh, da daar wringt het ook, denk ik? Ja, dat is natuurlijk op dit moment heel, uh, heel dramatisch. Uh, zeker uh, de natte horeca, de kroegen, mm -hmm. die hebben het eigenlijk al de hele tijd zwaar gehad. Kijk, uh, op het strand is het nog gelukkig door de goede zomer, is het nog uh, uh, een beetje bijgetrokken. Dat is, dat is prima. En degene die het terras kon uitzetten ook, maar de natte horeca of de discotheken, ja, dat is gewoon een, een drama, ja. ja. Je zit natuurlijk eh, ja. nu aan het einde van het seizoen voor de strandtenten, maar uh, de, de restaurants en, uh, en, en bars, die zouden ja. eigenlijk van de zandvoorzitter kunnen genieten in, in deze periode. Ja, ja, en daarom is het ook zo vervang uh, zo voor ze dat ze gewoon niet open mogen. Mm -hmm. En, en nou ja, dat speelt een andere plek ook. Hier leiden wel de goede onder de kwade. Want de meesten hebben het echt goed gedaan. Echt goed uh, gekeken naar de goede uh, maatregelen en zo. En uh, nou ja, het zou nu ook... Uh, ja. Ja, het is, nu, ik uh, zit nu even iets verder weg, maar het is een prachtige, zorgige dag. En nu zou het ook weer mooi zijn in Zandvoort. Ja, nou ja, nu uh, heeft de, de, de restaurantbedrijven een proces aangespannen tegen de staat. En dat hebben ze verloren. Wat vind je daarvan? Ja. Uh, nou, dat verwachtte ik wel dat ze zouden gaan verliezen, want uh, volksgezondheid is uiteindelijk bij de burgers het meest belangrijke. Kijk maar ook hoe mensen ook aan artsen en uh, ziekenhuizen kijken, dus uh, dat dat, uh, ja, dat, het, dat, dat uh, het zou winnen in dit uh, proces, had ik uh, helaas wel verwacht dat het eraan zat te komen. Uh, dus ja, en het is, het is wel jammer, want uh, ik zei, er zijn een aantal die het gewoon heel goed doen. Ja, nu uh, is gisteren ook bekend geworden dat uh, de hotels om 8 uur moeten stoppen met, ja. uh, met alcohol. En ja. dat is. Uh, uh, die beslissing is genomen aan de hand van een paar uh, slechte voorbeelden. Ja, nou dat zag ik. Het zijn, het zijn vaak uh, 1 of 2 procent op het fout en daar lijkt dan 98 procent onder. Ja. En dat is wel wel, Jan. Maar je zag dus in, in die hotelwereld. Er uh, gingen mensen op een gegeven moment hotelkaars voor 10 euro aanbieden. Ja. En ja. dan. Uh, <tacht> Ik ja, dat is de bedoeling niet. Nee, het was natuurlijk een heel mooi lokkertje. En Nederland werd overspoeld met aanbiedingen om, uh, om maar in het hotel te komen. En daar was uh, eten en drinken was nog uh, te doen. Precies, ja. En er werden feestjes gevierd. En uh, ja, dat is toch ah. een beetje nu de, tendens of, uh, ja, de hoop als we nou niet te veel sociale contacten met elkaar hebben. Dat we naar terugdringen. Want dat willen we natuurlijk ook allemaal met elkaar. Ja, nu, uh, nu zie je uh, de getallen nog steeds stijgen. Ja. Uh, dat, dat speelt zich door in, in, uh, in heel Nederland, maar ook in de gedachtegang van uh, de OBZ en alle ondernemers. Ja. Uh, we, we hebben nog 2,5 uh, weken te gaan voor de volgende beslissingen. Wat denk je daarvan? Uh, nou, ik heb gisteren nog even een stukje van de persconferentie van Rutte gezien. En hij zegt, nou we hebben nu, uh, wat zei hij, tien dagen geleden verschilte maatregelen aan... Uh, Aangekondigd. We kunnen nu nog niet zeggen wat daar de effecten van zijn. Dus ik hoop, ik hoop dat we toch uh, over een, een week of zo uh, wel zien dat er wel iets uh, gebeurt. Want dan moet het zichtbaar zijn. Want je ziet wel in een aantal andere statistieken dat bijvoorbeeld het aantal verplaatsingen minder wordt. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt minder. Dus ja, ik heb ook de hoop dat het dan wel uh, een bepaalde kant op zou gaan. Nee. En dat we in ieder geval kunnen stabiliseren wat we nu hebben. En hopelijk dat dan de restaurants wat meer mogen. Dus, Voor de uh, kroegen zie ik het nog somber in dit jaar. Ja, maar de, inderdaad, als je weer langzaam met restaurants kan beginnen, dan komt er weer wat leven. En dan, uh, ja. dan, ja. dan kan er ook in, in ieder geval iets verdiend worden. Precies, uh, iets verdiend worden. Wat ik wel weer mooi vind, was een uh, ander initiatief wat aan andere plekken gebeurt: dat uh, horeca ook ingezet gaat worden in de zorg. Ik zag het. Dan, dat vind ik echt mooi, want dan heb je aan beide kanten heb je dan winst. De, de, de restauranthouder kan zijn kosten wat uh, beperken en de zorg heeft weer nieuwe mensen. Ja, zo uh, kan je elkaar toch nog een beetje helpen in deze... Absoluut, in de... ja. ja. En, en dat vind ik wel eens leuk om te zien wat voor creatieve gedachten er soms wel eens uh, zijn. Dat is dan weer de, de positiviteit van, uh, van de corona. Uh, Absoluut, iets, ja. Iets negatiefs nog. Uh, ben, je, ben je op de hoogte van de fraudepoging die in Zandvoort plaatsvindt over de Kenku Chase? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, okay. ben ik ben het heel eerlijk in. Nee, nog niet. <laughs> nou, er is een, een, een, een rondschrijven in Zandvoort naar een aantal bedrijven. En daarin wordt verteld dat ze achterstallige toeristenbelasting hebben van 2019. En die gaat geïnt worden, zelfs ja. middels een, een dwangbevel door Kenku ja. Chase. Uh, vooral duidelijkheid, ja. dit is uh, fraude. Ja, nee, maar dit, dat, dat is hetzelfde. Ik zit ook nog in een, uh, een ander platform criminaliteitsbeheersing voor het bedrijfsleven. Dit zie je natuurlijk ook gewoon per mail uh, heel veel gebeuren. Mm -hmm. Mensen die gewoon een uh, mailtje krijgen: u heeft nog een achterstand dit of u moet dat doen. Ja, dit is, dit is gewoon een misbruik maken van de situatie. Ja, je, en... je zou haast denken dat dit ook de creativiteit van de criminelen verhoogt. Dat is altijd zo, hè? dat is helaas vervelend. Maar dat is, uh, want criminelen zijn ook wel creatief. <laughs> ja. ja, nee, dat is, dat is vaak ook <laughs> zo. Je... Ja, Dick, dat is wel zo. Um, ja. Je haalt het zelf al aan, hè? Uh, criminaliteit, uh, werkgroepen. Je zit in meerdere werkgroepen, je bent in meerdere ja. werkgroepen vertegenwoordigd. Ja. Um, wat maakt het leuk dat je, om dat te doen? Nou, ik vind het, ik vind het gewoon uh, ontzettend leuk om ondernemers te ondersteunen. Dat heb ik vroeger al gedaan bij de Kamer van Koophandel. Maar ik vind eigenlijk dat uh, we zeggen allemaal dat het zo aardig is voor ondernemers. Maar ik vind dat ze eigenlijk best wel te weinig uh, geholpen worden door, uh, door de overheden. En ook vaak wel door... Uh, nou, lokaal uh, scoort het ondernemerschap helemaal niet zo hoog. Want als een ondernemer iets vraagt, dan is het altijd dicht. Moet het wel? En daarom vind ik wel dat die ondernemers gewoon een uh, ondersteuning nodig hebben. En ik vond het heel mooi om uh, daarvoor uh, in te zetten, voor, uh, voor die partijen. Nou uh, ben je inderdaad uh, vanaf de Kamer van Koophandel in die diverse groepen uh, gerold. Ja. Uh, ja. Wat maakt het nou zo leuk om dit voor Zandvoorters te doen? Nou, uh, omdat Zandvoort ook oh, een ondernemend volk is. Het zijn wel mensen die, die, die iets willen. Ik bedoel, het, het zijn bijzondere mensen. Nou, dat hoef ik ook niet te vertellen. Hè. Ze, ze, ze zeggen snel wat ze vinden en zo. En daarom vind ik het ook zo leuk om het verstandig te doen. Ik vind het ook een uitdaging. En ik moet ook zeggen, ik ben blij dat we met elkaar ook gelukt hebben. Dat we nog al twee, drie jaar gewoon rond de tafel zitten met elkaar en naar elkaar luisteren. Dat ik dat voor elkaar gekregen heb met de anderen. Nou, daar ben ik wel trots op. Nou, ja, dat mag ook wel. Is het. Uh... In deze tijd, het, het vergaderen, uh, allemaal uh, met, uh, met, met computers en, en teams. Ja, ja. En, uh, werkt ja. dat een beetje bij jullie? Uh, nou, soms is het wel handig, hè? want uh, ook de zandborders hebben we nog wel eens de neiging door elkaar heen te praten. Dat kan met de digitale wat makkelijker, <laughs> want dan kan je de microfoon bij wijze van spreken uitzetten. Dus het is wel efficiënt, maar je mist wel een soort emotionele betrokkenheid. Mm -hmm. Dat is wel weer jammer. Ja, ja. Dat vind ik wel ook vaak de lichaamstaal of wat dan ook. Dat word, uh, het, is, het is wat uh, cleaner. Maar het is ook wel efficiënter, want soms ben je ook gewoon binnen een uur ben je ook helemaal klaar. Ja, dat is wel, uh, dat is wel, wel weer het voordeel. Is dat volgende... is het voordeel ervan, ja. ja. Wanneer is de volgende vergadering? Uh, bom... <laughs> Om, uh, maandag. Oké, okay, nou dan wens ik jullie voor maandag ja. veel uh, vergaderplezier. Ja. En, uh, okay. en, uh, en uiteraard de efficiency die, uh, die nodig is om uh, het OBZ te leiden en, ja. uh, en tot stand te houden. Dick, ontzettend bedankt ja. voor, uh, voor dit gesprek. Oké we zien elkaar eens antwoord Oké, okay, groeten. wel. Feels Like Heaven hebben wij nageluisterd van Fiction Factory. En uh, als het goed is, gaan wij praten met Walter Sans. Walter Sans is 25 jaar uh, fotograaf. Walter, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Nog een, leuk om hierbij te spreken. Als eerste gefeliciteerd met je uh, 25-jarig jubileum. Ja, dankjewel. Als tweede gefeliciteerd met je expositie. Dankjewel. Ja, het heeft natuurlijk allemaal wel met elkaar te maken. Maar. Uh, ja, ik ben, uh, ben 25 jaar geleden met de academie begonnen. Mm -hmm. En. Uh, ja, je moet, dat heb ik in de, in de, in de media in de bladen geleerd. Je moet toch altijd kijken naar je mijlpalen. En uh, ik dacht van, ja, dit is een mooi moment om eens te laten zien wat ik allemaal gedaan heb. Nou, ik denk dat dat, uh, dat goed uitkomt. Hè? Een expositie in uh, Galerie Bloemendaal. Ja, klopt. Uh, daar willen we toch wel even het adres van weten, want ik heb dat niet kunnen vinden. Nee, klopt. Is, uh, de Galerie Bloemendaal is een pop-up galerie. En ah. dat is het uh, leegstaande pand van de blokker. Dus midden in Bloemendaal, en de weg 46, mm -hmm. daar, uh, daar zat de Blokker. En uh, daar is een kleine club uh, kunstenaars, is daar uh, twee jaar geleden ingegaan. Die, uh, die mogen dat gebruiken, zolang er geen huurder is. En die hebben mij vorig jaar gevraagd voor, uh, voor de kunstlijn. En uh, ja dit jaar was er ruimte om mijn eigen expositie daar te doen. Nou, ah, dat is mooi. Dan weten we waar het is. Blokker, midden in Bloemendaal. Ja, dus uh, echt midden in het dorp. Het is dus, uh, naast de slager een beetje. Ja, naast slager is het ook belangrijk, zo'n slagen. Dat is heel belangrijk. De <laughs> kippetjes altijd buiten staan en die ruik je lekker binnen. Ja, ja, ja. <laughs> hey, 25 jaar geleden ja. uh, ben jij geïnteresseerd geraakt in, in fotografie. Hoe, hoe ben jij daarop gekomen? Nou ja, weet je Ben, dat is, uh, fotografie dat, dat zit eigenlijk altijd al in me. Ik, ik, heb, ik heb kinderfoto's van mezelf waar ik op mijn twaalfde al met de camera rondloop. En ik had uh, de, de HO en de universiteit had communicatie uh, afgerond. Ik had een baan in de communicatie, maar die uh, fotografie die bleef altijd maar doorgaan. Dus naast mijn werk als woordvoerder ben ik op een gegeven moment aan de Academie Amsterdam begonnen. En heb ik gewoon vier jaar naast mijn werk die, die fotografieopleiding gedaan. Mm -hmm. En op uh, een gegeven moment 2004 kreeg ik de mogelijkheid om de studio van Panama uitgevers over te nemen. En toen kon ik eigenlijk van mijn hobby uh, mijn werk maken. En ik heb 15 jaar... Uh, ...die studio gedraaid. En uh, ja, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk uh, alleen maar aan het managen bent... ...en zelf bijna geen foto's meer maakt. Dus ik heb in die tijd heel veel voor mezelf uh, gemaakt. Heel veel analoog, heel veel Polaroid, heel veel eigen projecten. En dat zijn de dingen die ik nu laat zien. Ja, die, uh, die, die Polaroid, hè? die zwart-wit uh, negatief. Ja. Is, is dat iets bijzonders? Ja, dat is wel bijzonder. Die, die Polaroid is natuurlijk uh, 15, 20 jaar geleden failliet gegaan. Ik ja. heb toen heel veel uh, opgekocht... En uh, dat ligt nu in mijn koelkast, dat is allemaal ver over datum, maar uh, ja, het zijn echt unieke je, ma je maakt een foto en die kun je gewoon na afloop niet meer bewerken of uh, veranderen. Dus het zijn echt unieke beelden op zich. Is dat uh, uh, inderdaad dat is natuurlijk een, al, al heel lang uh, kwijt, hè? iedereen liep met zo'n ding, klik en er ja. komt een foto uit. Ja. Uh, waarom is dat zo speciaal ten opzichte van een, bijvoorbeeld een spiegelreflexfoto? Nou weet je, een spiegelreflexfoto, uh, daar kun je natuurlijk heel veel op instellen. Maar wat het bijzonder maakt aan Polaroid is, en dat begrijp ik, gebruik ik met name de films die je van elkaar trekt. Mm -hmm. Polaroid is, een, is een, een, een film dat is een pasta, daar zit geen korrel in, er zitten geen zilverkorrels in. Dat betekent dat op het moment dat je hem van elkaar trekt en je gaat hem vergroten, dan zie je in die emulsielaag zie je allemaal luchtbelletjes, je ziet een wafel ontstaan van hoe die opgetrokken is. Het is een totaal uniek beeld. Mm -hmm. En een negatief kun je vermenigvuldigen. Ja. Een Polaroid kun je niet vermenigvuldigen, tenzij je hem inscant en opblaast. En dat is wat ik natuurlijk ook heel vaak doe, omdat je natuurlijk dat ene origineel dan hebt. En mensen willen dan toch graag een grotere foto daarvan hebben. Ja, en als je die, uh, die dan opblaast, dan kom je met die beelden en die belletjes te, te kijken. Ja, dan zie, je, dan zie je ook al die oneffenheden die dat het materiaal zo mooi maakt. En het is een beetje onscherp, het is heel puur. En het is, uh, ja, er, zit een, er zit een bepaald gevoel in wat je, wat je digitaal al helemaal niet hebt en, en mm -hmm. op film ook niet. Als, uh, als tweede in de beschrijving, als derde eigenlijk, hè? polaroid materiaal, zwart-wit negatief film... ...staat ook gronddruk. Wat, wat is gronddruk? Ja, ja gronddruk en, en cyanotype zijn twee oude fotografische technieken... ...echt uit de pionierstijd van de fotografie. En dat is echt, dat ben ik ooit een beetje als hobby begonnen... ...maar daar ben ik echt steeds meer uh, mee bezig gegaan. Het is wel heel fascinerend. Dat is echt uit 1842. Het zijn uh, twee chemicaliën, de zouten eigenlijk, die je samenvoegt en die dan uh, lichtgevoelig worden dat smeer je vervolgens op een aquarelpapier, dat belicht je, spoel je en dan heb je een foto. En dat is een, dat is een heel, uh, heel oud procedé, dus echt nog van voor dat er negatieven waren. Men deed het in het begin met, met varenbladeren en met veertjes, je legt hem op papier en dan kreeg je van die fotogrammen. Mm -hmm. Dus echt een hele oude techniek en ik gebruik het dan met, uh, met een groot negatief waar een contact maakt. Ik, ik snap het nog niet helemaal hoor, je legt daar een, ja. foto een, een negatief op? Ja. En dan uh, doe je dat hele chemische proces? Nee, weet je, wat je doet is, je, je voegt die chemie samen, ja? dan maak je een emulsie van, daarmee smeer je het aquarelpapier in, dan leg je daar een groot negatief op, dan ga je daarmee in de zandvoortse zon staan, en dan na een minuut of zes, zeven, is dat door het UV-licht, is dat beeld belicht, en dan spoel je het uit en heb je een houd-in-foto Ja, nou, Dan zit het op het aquarelpapier. Ja, op het aquarelpapier. Ah, ja, interessant ding. Wat zeg je? Een heel interessant ding. Ja, dat is heel bijzonder. En natuurlijk afhankelijk van de samenstelling van de chemie, de, de, de temperatuur, de dikte van aanbrengen. dit zijn allemaal losse factoren en daardoor kun je zo'n beeld gewoon niet herhalen. Je kunt het hmm. één keer maken. Ja. Ja, dat is ja, dat is duidelijk als je het zo moet doen met, uh, met spoelen en emulsie. Walter, een ja, ja. ja. van jouw belangrijkste projecten is de Vrasil-serie en dat zijn ja. de portretten van fashion-modellen. Ja. Uh, die lopen natuurlijk constant uh, mooi te zijn. Maar ja. nou, bij jou uh, kunnen ze ook hun kwetsbaarheid heb... kwijt. Uh, ja, hoe kom klopt. je daarop, op zo'n serie? Nou, dat is begonnen ooit, uh, dat was toen we de studio nog hadden... Uh, ...zijn we gevraagd door Pink Rhythm om wat voorstellen te doen voor hun campagne. En ik heb toen veel beeld aangeleverd van joh, dit zouden we kunnen doen. En ik heb er eigenlijk voor discussie toen een Polaroid bij gedaan. En toen waren ze meteen daardoor geraakt. Want zeiden, we, ja, dat, dat kwetsbare materiaal, dat past heel erg bij dat kwetsbare... ...wat ook in die campagne van Pink Rhythm zit... Mm -hmm. En uh, ik heb toen een eerste serie gemaakt met, een, met gewoon echt een fashionmodel... ...die heel kwetsbaar op de foto staat. En dat, ging zo, dat, dat viel zo goed dat ik uiteindelijk een hele serie met 26 modellen gedaan heb. Uh, allemaal heel kwetsbaar, heel puur, heel natuurlijk op de foto voor die, voor die serie. En dat heb ik dan gedaan op, uh, op Polaroid Chocolate Film. En dat is weer verschrikkelijk zeldzaam. Dat is ooit teruggevonden in de fabriek in, in Mexico... En daar heb ik tien pakken toen van gehad. En daarmee heb ik mee gedaan. Dus je hebt nog wel een voorraadje. Nou ja, dat chocolatfilm is nu op. Dus daar kan ik het niet meer mee doen. Nee. In 2017 is je werk opgenomen in de Prime Edition Annual Journaal. Dat is een boekwerk wat wereldwijd verspreid wordt. Ja, er is ja, er is een, is een, is een boek uh, dat wordt in Amerika uitgegeven. Ja. Dat is uh, voor al die uh, idioten die nog inderdaad met, met instant film en, en analoge bezig zijn. En ik werd in, in, toen, in eind 2016, had ik een keer een interview met hun. En toen ben ik in contact gebleven met die, met die jongen. Hij zit in, in Californië en hij bracht dat boek uit. En hij zegt, Yo, ik wil jou een paar pagina's daarin geven. En dat boek is inderdaad wereldwijd verspreid. Daar ben je natuurlijk wel ontzettend trots op. Ja, ja absoluut. Ik was... Uh, Volgens mij staan we met één Duitser en geloof ik nog, een, misschien een Franssoos... ...waar er volgens mij de enige Europeanen die in het boek stonden. Ja, voor de rest ja. is het allemaal uh, Amerikaans. Ja, het is heel veel Amerika. En <laughs> in Azië is het ook heel populair, hoor. dat ja, ja, ja. Ja. Walter, uh, de expositie in Ja. Is dat een werk van jou van, van 0 tot 25 jaar? En zien we daar nee. bijvoorbeeld ook uh, de Vragil-serie in? Ja, Vragil hangt daar gewoon. Uh, maar wat ik met name gedaan heb, kijk, ik heb natuurlijk in mijn studio, uh, dat was allemaal echt zwaar commercieel werk. Dat was allemaal uh, voor Essex, Tommy Hilfinger, Paul.com, mm -hmm. allemaal. Dat, dat laat ik natuurlijk niet zien. Uh, ik heb echt mijn vrije werk daar hangen. Dat zijn dus die analoge uh, portretten. Dat zijn die, die Fragile serie, heel veel Polaroids. En dat is allemaal te zien daar. Dat is mooi. Maar we willen natuurlijk wel weten wanneer we dat kunnen zien. Ja. Want het zou eigenlijk, zou dit het einde laatste weekend zijn, maar hij is verlengd. Uh, zoals je misschien weet gaat de kunstlijn niet door. Nee, die gaat niet door. Uh, nee, en, uh, maar de galerie mag gewoon open blijven. Oh. Dus uh, ja, je bent, een galerie is natuurlijk net een winkel. Dus je mag, uh, met je galerie mag je gewoon open. En het is zo'n groot pand, uh, dat van de blogger, dat we gewoon open kunnen blijven. Dus de expositie is verlengd. En het is nog tot 14 november uh, hangt het daar. En we zijn op, in ieder geval op vrijdag en zaterdag zijn we open. Van, uh, ja. van 1 tot 5. En tijdens de kunstlijnweekend, dus, dus volgende week, zijn we ook op zondag open. Ook van 1 tot 5? Uh, dan zijn we zelfs wat ruimer open, van 11 tot uh, 5. Hm. Is de, is de, je hebt natuurlijk wel de beperking uh, 30 mensen. Ja. Uh, moet men zich aanmelden of kan je gewoon nee, de deur dat, kijken dat, hoe, uh, hoe dat, dat, dat, het is? dat uh, bent voor jou de, de blokken, dat zijn grote panden. ik, ja, ik ken dat wel. 12, 12 meter breed, 50 meter diep is... Dus dit is echt een heel groot pand. En we kunnen sowieso uh, daar 30 mensen makkelijk in. Dus, uh, maar uh, wat ik zo gemerkt heb, het loopt heel rustig door. Ik heb op zijn maximum geloof ik hier tien mensen gelijktijdig gehaald. Oké. Nou, dan dan loop je elkaar nog niet <coughs> in de weg. Dus. Nou, is... En anders uh, is dat genoeg, is... genoeg te zien. Dus. Ja, dan ja. is dat wel te doen. Ja. Walter, uh, ik ben zeer benieuwd naar de tentoonstelling. Ik ga zeker, uh, als het lukt, ga ik langskomen ja. in, uh, in Bloemendaal. Het is, en, het is 20 minuten op de fiets, Ben. Het is, uh, je bent er zo. Ja, of 12 minuten met de trein. Nou, nog zeker. <laughs> <laughs> nou, we, vind, we vinden wat, Walter. Uh, nog veel plezier met uh, het verloop tot 14 november van jouw Dankjewel. expositie. Iedereen is uh, welkom bij jou uh, vrijdag en op zaterdag van 1 tot 5. En volgende ja. week met het kunstweekend zelfs ook op zondag. Ja. Walter, ontzettend bedankt en we spreken elkaar gauw. Succes met de uiteindelijk, Ben. Dankjewel. je Hoi. We zijn weer terug en we gaan in het laatste uh, kwartiertje praten... met uh, Wouter Werker van Sportservice Zandvoort. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over uh, uh, een onderzoek... naar de mogelijkheden van sporters met beperkingen. Uh, ja. waarom, waarom moet dat onderzocht worden? Um, nou, in de, gemeente, de gemeente heeft ons eigenlijk uh, opdracht gegeven... om eens te kijken naar uh, wat is nou het aanbod voor, uh, voor sporters met een beperking. Welke partijen komen er allemaal in aanraking met de doelgroep? En uh, nou ja, wat kunnen we doen om meer mensen met een beperking in beweging uh, te krijgen? Um, want die sportdeelname die loopt helaas nog steeds, uh, steeds sterk achter. Uh, mensen met een motorische beperking die bewegen echt een stuk minder... dan mensen zonder beperking. Um, ik geloof dat dat 23 procent... Een wekelijkse sportdeelname is ten opzichte van 60% mensen zonder beperking. Dus er is ah, nog steeds aandacht nodig voor, uh, voor het aangepast sport. Hoe maak je inzichtelijk dat je mensen met een, met een beperking hebt die graag willen sporten? Ja, dat is wel uh, het, het lastige. Zeker voor ons als sportorganisatie uh, is het toch moeilijk om de doelgroep te vinden. Dus wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties. Bijvoorbeeld een RIBW of een pluspunt... Uh, om eigenlijk samen met die mensen te kijken van welke doelgroep komen jullie tegen, wat is de behoefte, welke, welke sportbehoeften hebben ze en welke ja, drempels en knelpunten ervaren ze nou om te gaan ja. sporten. Zodat wij er als organisatie eigenlijk op in kunnen spelen. Heb je ook contact met nu Unicum? Uh, heb ik contact mee gehad, ja. ja. Die, uh, die hebben natuurlijk ook een, een, een, een sportbehoefte. Ja, die hebben een, een, een fantastisch complex. Heb ik begrepen, ik ben er zelf nog niet geweest. Alleen die geven aan de doelgroep die wij hebben. Um, die kan niet zo makkelijk deelnemen aan sportactiviteiten buiten Nieuw Unicum. En zij staan eigenlijk ook niet open om um, een sportaanbod nou ja, binnen Nieuw Unicum op te zetten. Voor mensen in Zandvoort of in de regio Zandvoort. Ja, dus je dus een aparte, uh, aparte club moeten vormen binnen Zandvoort om, om, uh, om te gaan sporten. Ja, je zou dus eigenlijk liefst gewoon integratie willen. Maar goed, dit, zoals ik bij het laten vertellen, de mensen die bij Binnen uh, Nieuw Unicom zitten, die, die hebben zo'n uh, ernstige fysieke beperking, dat die gewoon een heel specifiek aanbod uh, hebben. En nou. uh, dit onderzoek richt zich eigenlijk ook meer op nou ja, de doelgroep zo breed mogelijk. Dus verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, chronische aandoening, valt er ook onder. Nou, dat is het nou toch al een hele, een, een hele grote groep die je zo uh, ja. naar voren gooit. Lekker. En dat gaat natuurlijk van lichtbeperkingen tot zware beperkingen. Ja, um, Heb jij ook contacten met sportclubs? En zo ja, staan die daarvoor open? Um, ik heb in het begin, dus dat was in uh, augustus september... een kleine enquête opgesteld voor sportclubs in, uh, in Zandvoort... om inderdaad te vragen van uh, komen er nou sporters met een beperking bij jullie uh, bij de club... Natuurlijk prima dat de mensen met een beperking gewoon meesporten bij regulier aanbod. Um, um, daar kreeg ik verschillende reacties op. Um, het blijkt dat de doelgroep niet echt aanklopt bij de vereniging in Zandvoort. Uh, ze geven wel vaak aan van, we staan open voor uh, mensen met een beperking. Dus als ze willen kunnen ze altijd naar ons toekomen, kunnen we kijken wat er mogelijk is. Uh, maar echt aanbod, uh, dat is er nog niet. Is het, dan, is het dan aan jullie om die verbinding te leggen na je onderzoek? Ja, zeker. Ja, dat, dat is ook een beetje het is een, beetje een oriënterende, oriënterende onderzoek. Om eens te kijken van wat is nou de behoefte. Dus nou ja, dat, dat is wel een van de moeilijke punten. Dus echt in beeld krijgen van de mensen in Zandvoort. Uh, waar is nou behoefte aan? Wat mm -hmm. voor sport zou je willen doen? En wat zouden wij daar kunnen doen? Daar kun je natuurlijk als team sportservice een rol in spelen. Door dat aanbod op te zetten. Maar liever wil je dat uh, die mensen gewoon terechtkomen bij een vereniging. Zodat ze ook in dat verenigingsleven meegaan. Uh, naar de sociale aspecten, dat daar aandacht voor is. Ja, nou... Um is dit jaar de circuiten niet doorgaan, maar vorig jaar en het jaar daarvoor... Um, is de sponsoring ge geweest, de, de, de opbrengst van de sponsoring... die ging naar de Stichting Gehandicapten Sport. Um, mm -hmm. Weet je daar iets van? Want de, de Stichting Gehandicapten Sport zou contact opnemen met sportclubs... om eens te kijken hoe dat in Zandvoort zat. Nee, die ken ik niet, die stichting. Welke stichting is dat? Stichting Gehandicapten Sport. Is dat Gehandicapten Sport Nederland? Ja. Ah, oké, okay. oké. Okay. Nee, dat heb ik inderdaad gemist, dus dat is wel goed om te weten. Nou, dus hij zei: um, Ik kom daarop omdat een gedeelte van de sponsoropbrengst die zou in Zandvoort besteed worden. En ah, okay. um, toen ik jouw stuk las, toen dacht ik bij mezelf: van, zou dat zo zijn? Ja, ah. um... maar ik zou het ja, zo ik... horen. Nee, nee. Ik... Ik ken niet, wel ja. we, we, we, um, uh, de Collector Week van Volksgehandicapsport Nederland. Inderdaad, die, uh, dat, dat kunnen verenigingen doen. En dan kunnen zij een deel van de opbrengst inzetten voor, uh, voor de gehandicapsport. Ja. Um, die collectieweek is inderdaad dit jaar niet doorgegaan door langs de deur. Het gaat nee. wel in digitale vorm. Dus ik weet niet helemaal wat daar uit is gekomen en wat daarvan naar Zandvoort vloeit. Maar als daar mogelijkheden zijn, dan, dan, dan wil ik daar graag op inspelen, natuurlijk. Nou, dan zou ik ze eens bellen of mailen. Want het, het, het speelde door mijn hoofd omdat ik dat las. En ja. um, er is een, een vurig betoog uh, geweest door de voorzitter van die stichting. Om dat ook in Zandvoort mm. uit te breiden. En we hebben toen een gesprek gehad uh, hoe en wat. En voor mm. de rest bleef het in mijn opinie stil. Ja. Nou, dus ja. als jij er niks van weet, dan, uh, dan moet je ze maar eens bellen. Toch uh, iets, maar ik ga er zeker achteraan. Ja. Ja, zeker. Hey, uh, als je dat onderzoek uh, gedaan hebt... Hè? Mm -hmm. Ga je dan uh, met clubs praten van joh, uh, er is behoefte aan uh, voetbal of uh, volleybal en, en probeer je daar een opening te vinden? Ja, dat is wel, uh, wel de bedoeling inderdaad. Het is altijd een beetje een kip en ei verhaal. Hè. Moet je eerst de doelgroep vinden en dan ja. een aanbod starten of moet je juist de aanbod starten en hopen dat de mensen op, uh, op afkomen. Uh, het is wel inderdaad de bedoeling dat dit een soort adviesrapport wordt waarin we hopelijk de behoefte van de doelgroep zelf boven tafel kunnen halen... en daarmee nieuwe activiteiten kunnen starten. Maar het zal zeker zo zijn dat we gewoon een aantal activiteiten moeten starten... om, om erachter te komen of er daadwerkelijk animo voor is. Gewoon uh, is iets organiseren en kijken wat, wat, wat erop afkomt... om eventueel daarna do door te stoten naar de verenigingen. Ja, precies. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... we gaan hier sporten en vanuit daar kijken we waar je dan in Zandvoort terecht komt Dan dat je zegt, joh, laat weten wat je wil en dan beginnen we iets. Ja. Dus ik denk zeker dat we als team sportservice uh, wat op gaan zetten um, ja, om mensen in beweging te krijgen in het ervaren en het uh, plezier van sport te laten ervaren. Ja, nou dat lijkt me een, een, een goed streven. En, mm -hmm. uh, mocht je wat meer weten over jouw uitkomst van het rapport, dan doen wij daar graag nog een item aan wijden. Omdat het ja, toch een interessant ok. onderwerp is, zeker voor standvoorters die graag willen sporten en uh, toevallige beperkingen hebben. En iedereen die wil sporten in Zandvoort, richt je tot 10 sporten van Zandvoort. Er zijn verschillende mensen in dienst en die denken graag uh, met iedereen mee om de juiste sport te vinden. En niet altijd is er meteen een sport te vinden, maar er zijn altijd wel mogelijkheden. En uh, als wij uh, veel vragen binnenkrijgen, kunnen we daar ook weer op inspelen. Ja, en waar vind ik sporten van Zandvoort? Um, wij zitten in, de, waar ook het pluspunt zit... Um, in Noord? Louis. Nee, niet in Noord. Oh, je zit uh, in, zeg maar in de blauwe tram? Ja, in de blauwe trim. Ja, Dat was mijn fonds groot inderdaad. Ja, ja, Louis, en... David Carré en de Heb Hebben jullie ook trim. een e-mailadres e of, uh, of een telefoonnummer? Ja, mensen mogen mij um, direct mailen. Dat is uh, wwerker.teamsportservice.nl En in deze tijden is, uh, is mail ook wel even makkelijk omdat ja. we niet fysiek op kantoor aanwezig zijn. Oké, okay, nou, ik uh, hoop dat er een aantal mensen op gaan reageren. En ik denk uh, dat zo'n enquête voor zandvoort best wel interessant is. Zeker voor het sporten. Ja, dat, maar, dat hoop ik ook. Bedankt voor uh, de uitleg. En uh, we horen graag hoe het, uh, hoe het afloopt met het onderzoek. Helemaal goed, geen dank. Ik hou jullie op de hoogte. Oké, okay, dankjewel en prettig weekend. Dank, Dankjewel.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 In other places George. He knows all the chords but he's strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. His standard old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, to play his thing. een stukje van de agenda doen, dan weet u in ieder geval wat er in Zandvoort nog te beleven is. De grote evenementen, die zijn allemaal gecanceld, zoals bekend is bij iedereen. Maar, de Speelgoedvijver, ook bekend als de Lachende Kikker, de lokale speelgoedbank, organiseert op dinsdag 3 november de jaarlijkse uitgifte van de Sinterklaas cadeaus. Let wel, u moet uzelf opgeven voor die datum en dat kan, u kunt bekijken op www.speelgoedvijver.com en je kan een mail sturen naar info.speelgoedvijver.nl. En dat alles voor de cadeaus van Sinterklaas. Er is ook nog een expositie in het H.D.M.Z. En dat is een Louis-Davidstraat. En dat gaat over de onontdekte diamant. Een expositie over en van Jan van Belen. En dat is een verzameling van zijn eigen werk. Maar ook van de verzameling die hij uh, in de loop der jaren bij elkaar gekregen heeft. De openingstijden is van woensdag tot en met zondag. Van 10 tot 5. Tot 25 oktober, en dat is tot zondag dus, eh, ook nog in het Zandvoortmuseum. Groeten uit Zandvoort, nostalgische plaatjes uit het Zandvoortse strandleven. En voor de kleintjes is Kees de Muis in Loophuis nog steeds in het museum, ook tot 25 oktober. De openingstijden van het museum zijn dinsdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur. Eh, voor de bovenstaande museums is het handig om even. ...te bellen naar het HDMZ of naar het Zandvoort Museum in verband met uh, de toegang. Er is natuurlijk een uh, beperking en die uh, mag niet overschreden worden. Dus ik wens u alvast veel plezier bij deze uh, musea-uitjes en uh, bij de lachende skikker voor de speelgoed. Wij gaan nog een stukje muziek draaien en dan gaan we over naar het nieuws en de boodschappen. En we zijn uh, straks weer bij u terug.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 Find another place to play Night after night who treat you right Baby, it's the guitar playing